8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Eurolanden willen leningen voor Griekenland versoepelen. Maastad ziekenhuis faalt bij aanpak resistente bacteriën... en Franse troepen eerder terug uit Afghanistan. <totif>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 Er is nog geen overeenstemming over een nieuwe lening voor Griekenland. Die lening zou zeker 110 miljard euro moeten bedragen. Het maasstadziekenhuis in Rotterdam heeft elementaire regels... voor het indammen van infecties overtreden. De besmetting met multiresistente bacteriën... waar het ziekenhuis al drie kwart jaar mee kampt... kon daardoor voortvoekeren. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met nabestaanden van slachtoffers... en andere betrokkenen in en buiten het ziekenhuis. Eén patiënt werd pas zeven weken nadat de bacterie was vastgesteld geïsoleerd, terwijl dat volgens de richtlijnen meteen moet gebeuren. En ook die personeel zonder bescherming naar binnen bij besmette patiënten. Tijdens de besmetting overleed op de intensive care het relatief hoge aantal van 21 patiënten. Het Maastricht ziekenhuis spreekt tegen dat de richtlijnen niet zijn gevolgd. Amsterdam is gedaald op de lijst van duurste steden ter wereld voor expats. Vorig jaar stond Amsterdam in het jaarlijks onderzoek van adviesbureau Mercer nog op plaats 35 en nu op 50. In het onderzoek is onder meer de prijs van huisvesting, kleding en vervoer meegenomen. In Karachi in Pakistan is het leven voor expats het goedkoopst. Moskou is met een vierde plaats de duurste stad in Europa. En op één op de lijst van duurste steden ter wereld staat net als vorig jaar de Angolese hoofdstad Luanda. Alle projecten waar de Noord-Hollandse oud-gedeputeerde Hoijmaaiers bij betrokken is geweest worden doorgelicht. Dat heeft de provincie besloten naar aanleiding van onregelmatigheden bij de aanleg van een bedrijventerrein. De VVD'er Hoijmaiers tekende daarvoor een geheime overeenkomst met de projectontwikkelaar. Frankrijk versnelt de terugtrekking van zijn troepen uit Afghanistan. President Sarkozy heeft dat bekendgemaakt tijdens een onverwacht bezoek aan het land. Nu zijn er nog 4000 Franse militairen in Afghanistan. Eind volgend jaar moeten dat er 1000 minder zijn. De Fransen die in Afghanistan blijven worden gelegerd in Kapisa. Dat is een provincie in het noordoosten van het land. Het bezoek van Sarkozy duurt vijf uur. Op het programma staan een bezoek aan Franse troepen en besprekingen met president Karzai en generaal Petraeus, het hoofd van de NAVO-strijdmacht. In de Duitse politiek is grote beroering ontstaan over de mogelijke diefstal van bouwtekeningen van het nieuwe hoofdkwartier van de geheime dienst, BND. De oppositie eist opheldering en spreekt van grove onachtzaamheid.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 Bij rellen tussen protestanten en katholieken in Belfast in Noord-Ierland zijn zeker zeven agenten gewond geraakt. De onlusten begonnen toen protestanten in de buurt van katholieke wijken vreugdevuren aanstaken om het begin van de jaarlijkse oranjemarsen te markeren. De vuren leidden tot geweld van katholieken. Stenen en Molotovcocktails vlogen door de lucht en er werd zelfs een bus gekaapt. De relschoppers wilden ermee op een ME-cordon MA inrijden, maar voor het zover kwam botste de bus op een hek. Hoewel de Noord-Ierse politici de vrede hebben getekend... blijft de bevolking diep verdeeld langs religieuze scheidslijnen. De samenwerkende hulporganisaties hebben het Giro nummer 555 geopend... voor de slachtoffers van de droogte in Oost-Afrika. Het Rode Kruis, Oxfam Novib, Terdesom en andere organisaties... zeggen dat miljoenen mensen door hongersnood worden getroffen. Het zou in de regio de ergste droogte in 60 jaar zijn... In delen van Kenia, Ethiopië en Somalië is meerdere seizoenen geen regen gevallen. Een kwart van de mensen in de regio is ondervoed En tienduizenden zijn gevlucht op zoek naar voedsel. In Kenia en Ethiopië zijn opvangkampen opgezet, maar de capaciteit daarvan is onvoldoende. Dan het weer nog, eerst nog zon, vanmiddag meer bewolking en later van het zuiden uit buien. Het wordt vrij warm, 22 graden aan zee, tot 27 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer en windstoten... en plaatselijk veel regen. En morgen bewolkt af en toe regen en 18 graden. En na morgen blijft het wisselvallig. ANWB Verkeersinformatie. Een auto over de, over, over de kop op de A6, Muiden richting Lelystad... tussen Almere Buiten-Oost en Lelystad, daarom drie kilometer file. Op de A8, Zaandam richting Amsterdam... tussen Kromenie en Knoopend Koenplein een file van zeven kilometer...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 Een succesvolle wetenschapper vertelt zijn verhaal. Spraakmakende zaken. Vanavond om tien voor half tien bij de Icon op Nederland 2. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. is veel duidelijk geworden over wat zich heeft afgespeeld... in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan de Rijn. Hoofdofficier Kitty Nooy heeft nog wel één belangrijke vraag. De vraag hoe... Zat het nu met Tristan en de hulpverlening? Die vragen zijn onbeantwoord gebleven. Misschien heeft de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie zo een antwoord. het afluisterschandaal in Engeland woekert in alle hevigheid verder. Ook oud-premier Brown werd afgeluisterd. Italië ligt nu onder vuur. We horen zo of dat terecht is en hoe de beurzen vandaag reageren. Ja, minister van Financiën, die jager, wil het eigenlijk nog niet over Italië hebben. Wel over Griekenland. Ja, ze hebben er lang over gepraat, maar zijn er zeker nog niet uit. Want hoe redden we de Grieken? 85 miljard euro noodhulp heeft Athene volgend jaar nodig. En Nederland wil dat ook de Europese banken daaraan gaan meebetalen. Maar minister De Jager en zijn collega's uit de andere Eurolanden... kwamen er ook gisteravond nog niet uit. Correspondent Joris van Poppel vroeg aan De Jager... waarom het nou zo lang moet duren. Nou, Het duurt natuurlijk lang zo'n tweede noodpakket voor Griekenland... omdat de oplossingen die er liggen, uiterst complex zijn. Het is belangrijk, het is ook ernstig. Dus wij nemen dat als ministers van Financiën hier in Brussel bijeen ook zeer serieus. Maar je hebt heel veel verschillende mogelijkheden. De situatie is complex. Duitsland en Nederland eisen terecht... Ook een aantal, uh, ja, een aantal stevige eisen die ook ingewilligd moeten worden. U wilt dat de banken zelf mee gaan betalen? Ja, wij vinden dat, uh, dat de banken die profiteren van het feit dat er een reddingspakket komt, dat je daar ook van mag vragen dat ze een deel van de leningen die ze al hebben gegeven aan Griekenland, dat ze voor een deel daar ook wat langer over doen om terugbetaald te worden heeft u uw collega's hier, de 17 ministers van de Eurolanden, vorige maand gezien. Er is een telefonisch overleg geweest vanavond weer. Het gaat met hele kleine stapjes vooruit. Waarom duurt het zo lang? Er is vandaag een, een stap vooruit gemaakt, denk ik, omdat we in ieder geval meerdere opties kunnen bespreken. We zaten een klein beetje als het ware in een spagaat, omdat we enerzijds die medewerking van de banken vragen en anderzijds allerlei technische eisen eraan. En die waren een beetje conflicterend, of konden conflicterend zijn. En we hebben vandaag gezegd, we moeten gewoon meerdere opties bespreken, meerdere opties onderzoeken en ook een beetje het taboe. Daarvan ook van tafel. Maar u speelt wel met vuur, want de financiële markten... zodra er maar een klein gerucht gaat over bijvoorbeeld Italië... dan gaat daar meteen alle aandacht naartoe. Wordt het niet tijd dat Europa zegt, zo gaan we doen, dit is het? Ja, Het is natuurlijk belangrijk om, om een geloofwaardig antwoord te hebben, een geloofwaardig programma. Maar daarom is het ook belangrijk om wel even net die tijd daarvoor te nemen die noodzakelijk is voor een meer lange termijn oplossing. Want iedere keer maar weer een bepaalde stap nemen, dat werkt ook niet. En daarom zijn we met z'n allen hier ook bijeen ervan overtuigd dat je nu toch een soort totaalaanpak moet proberen na te streven. En daar mag je best even een paar weken voor nemen. En Italië, bent u bezorgd over de speculatie rond Italië nu? Nou, Italië is echt een, een heel ander land. Uh, als je het vergelijkt met Griekenland natuurlijk... Uh, de schuldpositie, de, het tekort op de begroting... Uh, en zeker ook de economische kracht van Italië. Dat is allemaal stuk voor stuk beter dan een Griekenland. Dus ik ben niet zozeer uh, bang dat Italië een soort tweede Griekenland wordt. Italië hoeft voorlopig niet gered te worden. Italië gaat gewoon op dit moment wat betreft economie een stuk beter. Gaat wat betreft het begrotingstekort een stuk beter. En ook heel belangrijk. Italië en de regering van Italië heeft nu ook voorstellen gedaan om extra bezuinigingen te doen. En daar roep ik iedereen altijd hier in Europa ook toe op. En ik vind het ook goed en dat heb ik ook verwelkomd dat Italië extra maatregelen neemt. Italië dus. Eigenlijk wilden ze het er liever niet over hebben gisteren in Brussel. Wij gaan dat wel doen vanochtend, want uh, wordt dit het volgende zorgenkindje van Europa. Zeker is in ieder geval dat alle ogen van de financiële markten uh, gisteren gericht waren op Italië. Dat vandaag misschien ook wel zijn. Rente op de Italiaanse staatsobligaties liepen flink op. Um, veel banken deden het slecht op de beurzen. Tim de Giersen werkt bij het economisch bureau van de Rabobank. Volgt de ontwikkelingen rond Italië op de voet. Goedemorgen, meneer de Giersen. Goedemorgen. Eerst maar eventjes voor de duidelijkheid. Zit de Rabobank uh, in Italiaanse staatsobligaties? Ja, ook de Rabobank heeft een, be een beperkt deel van het geld uitstaan uh, in Italië. Maar het is, het, is, uh, het is erg klein ten opzichte van het geheel van de Rabobank. Heeft u een bedrag voor ons? De, uh, drie, rond de 350, de, tussen de 350 en de 380 miljoen, meen ik. En meneer De Gissen, heeft u een verklaring voor, voor die paniek voor, over Italië? Nou, ik denk dat het een samenspel is geweest van wat er vorige week uh, is gebeurd rond de schuldencrisis. Dus we hebben gezien dat uh, Portugal een uh, lagere kredietbeoordeling heeft gehad. Uh, we hebben gezien dat uh, de ministers waar net over gesproken werd nog steeds niet helemaal uh, uit de oplossing voor een tweede hulppakket voor Griekenland zijn. Dat zorgt voor onrust. Uh, tegelijkertijd zien we dat in Italië de politiek uh, wat onhandig opereert. Ja, het wonderlijke is dat dat eigenlijk niet echt nieuw is. Hè. De politiek in Italië zegt wel vaker raken ding, rare dingen, maar in de hele context rond de euro-schuldencrisis... Uh, ja, was dat vorige week uh, net even iets te veel. En dan zie je dat uh, op maandag uh, de markt in een spiraal naar beneden raakt. Ja. En wat doet op, op zo'n moment gisteren dan uw bank bijvoorbeeld... met het geld in Italië? Uh, volgens mij uh, wordt er niet heel actief gehandeld... met het deel wat wij in Italië hebben. Dat staat uit. We gaan ervan uit dat dat geld uh, uh, op de afgesproken termijnen terugbetaald wordt. Dus op zo'n moment is er voor ons niet aanleiding... Wellicht met een wat kleiner deel bij de handelaren... maar over het algemeen wordt daar niet hard mee gehandeld. En onrust wordt nu veroorzaakt doordat eh, in Italië... gediscussieerd wordt over dat bezuinigingspakket dat nodig is... om de schuldenlast van Italië te verminderen. Is Italië in dat opzicht te vergelijken met Griekenland? Zijn die zorgen kortom terecht over Italië? Nou, de zorgen om Italië zijn er al langer. Het wonderlijke is eh, dat er sinds vorige week... in feite niet zoveel nieuws is gebeurd in Italië... en dat de markten nu ineens toch gaan reageren. Dus ze reageren niet op... Een verandering in de economische vooruitzichten of een verandering in de vooruitzichten voor de overheidsfinanciën. De, de, de situatie met name rond de schuldpositie is zorgelijk. Ze hebben een zeer hoge schuld ten opzichte van het bruto binnenlands product. De tekorten zijn relatief binnen de perken gebleven. Vooral ook omdat Italië in tegenstelling tot veel andere landen tijdens de recessie niet de economie heeft geprobeerd te stimuleren. Omdat ze wisten dat ze daar geen begrotingsruimte voor hadden. Uh, dat betekent dat Italië ook een van de weinige landen is die, uh, die nu alweer, naar verwachting dit jaar, uh, als we eventjes geen rentebetalingen uh, meerekenen, een overschot op de begroting hebben. En daarin staat het er dan relatief uh, sterk voor. Maar wordt er onrust dan in Brussel veroorzaakt? Omdat ze inderdaad er zo lang over doorpraten en maar niet een besluit nemen? Ja, voor een deel wel. Aan de andere kant kan ik me niet zo goed indenken wat beleggers dan. Uh, uh, uh, verwachten op het moment dat er in Brussel iets over Griekenland besproken wordt of besloten, wat voor negatieve consequenties dat voor uh, uh, Italië kan hebben. De, de, als je naar de renteniveaus kijkt, is er uh, volgens mij in de financiële markten vrij lang gedacht dat Italië niet in wanbetaling zou geraken. Uh, dus dat betekent dat ze ook geen financiële steun zo nodig zouden hebben en dat het dus in feite ook niet zo heel veel uitmaakt wat Europa met Griekenland uh, gaat doen. Ja. Ja, het lijkt dat die, uh, ja, dat oordeel een beetje verschoven is. Aan de andere kant moeten we het ook niet groter maken dan het is. De rente is fors opgelopen met een historische sprong. Maar tegelijkertijd blijft de Italiaanse rente lager dan die in Spanje. Waar we gisteren opeens heel weinig over hoorden. En op dit moment zijn de renteniveaus gewoon nog betaalbaar voor Italië. En donderdag gaan ze als het goed is nieuw schuilpapier aangeven. Ja, aangeeft. maar dat kan zomaar veranderen, denk ik dan. Uh, het, het is onwaarschijnlijk. Maar wat zouden de gevolgen zijn van een uh, Italië in grotere financiële problemen? Nou, dat, is, dat is, wordt wat moeilijk voorstelbaar. En daarom praten we er ook maar liever niet over, of althans in de politiek niet. Wat we weten is dat de huidige opzet van de hulpmaatregelen. Dus het, het noodfonds wat bestaat. Uh, als je ervan uitgaat dat als Italië hulp nodig heeft, dat Spanje dat inmiddels ook al heeft. Want Spanje staat er nog steeds uh, iets riskanter voor dan Italië. Mm -hmm. Ja, dan zijn de miljarden waar het om gaat eenvoudigweg te groot. Om dat in de huidige besloten hulppakketten te vatten. En dat betekent dat er dan of iets nieuws op politiek niveau moet gebeuren. Dus meer hulp of een andere manier van hulp. Of toch verdere politieke integratie. Elkaars schulden allemaal garanderen. Uh, of het leidt toch tot uh, uh, ja, een wanordelijke financiële crisis. Dat is dan het slechte scenario. Ja, dus de hele wereld, de hele financiële wereld in ieder geval, zit te wachten op dat geloofwaardige antwoord. Dat minister De Jager uh, aan het voorbereiden is. Ja, met zijn we collega's. Op een uh, geloofwaardig antwoord uh, rond Griekenland. Wat we allemaal niet kunnen verwachten, denk ik, want dat is uh, onrealistisch... is dat we van uh, vandaag op morgen ineens een antwoord hebben uh, wat ook zeker is. Kijk, bij alle financiële hulp die we gaan bieden binnen Europa... zullen we eisen stellen aan elkaar met betrekking tot de overheidsfinanciën en de hervorming van de economie. Nou, we zien pas over drie tot vijf jaar kunnen we van de Zuid-Europese landen vaststellen... of dat allemaal gelukt is, de, de verandering in de economie... en het op orde brengen van de begrotingen. Dus wat je ook nu afspreekt betreffende hulp... Het zal altijd afhankelijk zijn van of zo'n land uiteindelijk uh, de eisen die bij die hulp gepaard gaan uh, kan volbrengen. En dat weten we pas over een hele lange tijd. Dus we moeten toch geduld hebben. En wij met u. Tim de Giers, econoom bij de Rabobank. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. En zo dadelijk het omkoopschandaal in het Turkse voetbal wordt ook in Nederland op de voet gevolgd. Hoe dat zit hoort u zo dadelijk. Eerst naar uh, Erwin De Hart met wat drukte rond Amsterdam, zie je Ja, dat klopt. Uh... Zeker na Amsterdam toe, op de A8, Zaandam richting Amsterdam. Tussen Kromenier en Knoopend Koenplein, 7 kilometer lengte. En dat heeft te maken met een uh, kopstaat aanrijding uh, in de Koentunnel. Op de A10-ring West is dat, uh, richting Ring Zuid. Tussen Knoopend Koenplein en Westpoort, 2 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Justitie heeft geen inzage gekregen in het dossier van Tristan van der Vlis, dader van de schietpartij in Alfa aan de Rijn. Tot grote frustratie van justitie beriep de instelling waar van der Vlis behandeld werd zich op het medisch beroepsgeheim. Daar gaan we over praten met psychiater en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Ariane Deranits. Goedemorgen. Goedemorgen. We spraken net uh, Niels Duits, die uh, leidde namens het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie het uh, onderzoek. Um, hij zei van, nou, misschien moeten we die regels nog maar weer eens gaan bekijken. Dit geeft er wel aanleiding voor. Vindt u dat ook? Nou, ik vind dat je dat niet zo stellig kunt zeggen. Het uh, beroepsgeheim is erg belangrijk, juist ook om dit soort ja, laat maar zeggen, excessen en drama's te voorkomen. Het is erg belangrijk dat mensen zich veilig en vertrouwd voelen en snel hulp kunnen zoeken... als ze ja, symptomen hebben die tot dit soort gevaarlijke situaties kunnen leiden... Dus ik vind dat je dat heel goed moet afwegen. En um, als je dus overweegt om dat beroepsgeheim te doorbreken, dan moet je altijd kijken van nou, wat, wat levert het op en wat is de mogelijke schade. En zo'n beslissing kan ook altijd nog getoetst worden door de rechter. En het valt me op dat tot nu toe de berichten die ik gehoord heb, het OM die weg niet lijkt te hebben bewandeld. Mm. U zegt, eh, hoe groot is de schade? Daarmee doelt u op schade voor een patiënt... of voor de omgeving van de patiënt, neem ik aan. Ja, eigenlijk ja. twee soorten van schade. Je kunt natuurlijk het vertrouwen van de patiënt... en de privacy van de familie beschadigen. Nou, in dit geval is de, de patiënt natuurlijk overleden. Mm -hmm. Maar je hebt ook schade op de wat langere termijn... Hè, door, door het aantasten van je vertrouwensband... je vertrouwenspositie als psychiater kunnen in de toekomst andere patiënten aarzelen... Ja, om jou nog deelgenoot te maken van hun misschien vreemde... of beangstigende of, of ja, bedreigende gedachten. Want dat moet natuurlijk wel bespreekbaar blijven. In de therapie-sessies kan ik mij voorstellen. Maar meneer Duits zegt stelt daar tegenover... dat de impact van de daad van Tristan van der Vlies zo groot is... dat het maatschappelijk belang zo groot is, ook voor nabestaanden. Het belangrijk is dat de waarheid boven tafel komt dat je die discussie opnieuw moet voeren of je dat beroepsgeheim wel ten alle tijden moet behouden? Nou eigenlijk, er zijn al regels voor en je hoeft dat beroepsgeheim niet ten alle tijden te behouden. Uh, er is de mogelijkheid om het te doorbreken als er ja, acuut gevaar dreigt. Dus als je ziet dat er gevaar is voor een patiënt of voor zijn omgeving of voor de maatschappij. Uh, dus eigenlijk op vooraf. Maar ook achteraf uh, is het een overweging die je, die je kan en mag maken. En ik denk dat altijd een rol moet spelen, wat ik net ook al zei. Aan de ene kant, wat levert het op? En aan de andere kant, wat is het mogelijk schadelijke effect? En ik denk dat degene die dat dossier op dit moment beheert, ja, dat oordeel het best kan vellen. Want die weet wat erin staat en of er inderdaad informatie in staat die. Wat op zou kunnen leveren of die juist gavelijk zou kunnen zijn. Ja. Nu hebben we al eerder gehoord, ook deze uitzending, um, dat de ouders geen bezwaar hadden als het openbaar, of te, tenminste ter beschikking van de onderzoekers gesteld zou worden. Mm -hmm. Vindt u dat dat doorslaggevend is? Nou, dat, dat vertelt mij dat blijkbaar niet de reden is om het niet uh, te publiceren, dat de, dat de privacy van de ouders in het geding komt. Precies. Maar zou dat mee moeten spelen? Want dan blijkbaar is het dan toch nog steeds iemand die zegt... nee, ik geef het toch niet. Ja, dat, dat weet ik niet. Want ik, ik weet natuurlijk niet precies um, waar het nu om gaat. Maar ik kan me ook voorstellen dat als bijvoorbeeld de behandeling... Um, al langer geleden geweest is... dat er geen informatie in staat die nu iets zegt waarom dit nu gebeurd is. U moet zich niet vergissen. De meeste... Uh, gewelddaden worden niet gepleegd door mensen met schizofrenie... of met een psychiatrische aandoening. Dus het is niet zo dat ja, daar een heel direct verband tussen zit. Nee, alleen in dit geval wel, helaas. Ja. En de impact ja. daarvan, ik noem het nog maar weer eens, is enorm. Is enorm. En dat ja. zou een afweging kunnen zijn... Om, om toch die informatie te geven. Ja, toch wel. Dat, ja, ja, dat maak ik, heb ik ook wel meegemaakt, ja. ja. Uh, hoofdofficier uh, Kitty Nooy zegt ook nog eens dat in de regelgeving rond het verstrekken van wapenvergunningen uh, gaten zitten. Dat is natuurlijk weer een ander gedeelte van, uh, van dit verhaal. Doordat huisartsen en medische instellingen zich kunnen beroepen op dat beroepsgeheim. Momenteel kunnen mensen volgens haar een psychiatrisch verleden hebben zonder dat iemand daar iets van af weet. Moet daar er daarin dan het beroepsgeheim uh, wel vaker worden opengesteld? Nou kijk, als, als behandelaar of als arts weet je natuurlijk niet of iemand een wapenvergunning aanvraagt... Maar wat misschien wel zou kunnen, is dat als die aanvraag gedaan wordt... en dat dat meestal via de politie, dat er dan een protocol is... Hè, waarbij bijvoorbeeld iemand ge gekeurd wordt. Ook psychologisch. Mm -hmm. Maar dan de... zou je van tevoren moeten bedenken wat je dan precies wilt weten... en wat de betekenis dan is van die informatie. En bedoelt u dan dat er een vragenlijst komt of zo? Waar denkt u aan? Nou, ik, ik denk dus meer aan, de, aan, aan een richtlijn. Dat je um, afspreekt bij zo'n aanvraag wat je precies wilt weten en waarom. En hoe je dan achter die informatie kunt komen. Dus de huidige regels, de huidige richtlijn... is niet duidelijk genoeg? Nou, ik, ik, ken de, ik ben niet van de politie... dus ik ken de richtlijn niet die gevolgd wordt... Nee. als mensen een watervergunning aanvragen. Maar ik kan me voorstellen dat als er zorgen zijn... over iemand zijn psychische gesteldheid... dat er misschien een, een aanvulling op mogelijk is... Nee. Hè, waarbij er um, gescreend wordt of um, gekeurd wordt. Goed, uh. Ariane de Ranits, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Hartelijk dank voor uw uitleg. Geen dank. Goedemorgen. Acht minuten voor half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Door naar Turkije Dan gaat het natuurlijk over dat schandaal in de voetbalwereld. De voetbalbond heeft tot nu toe geen maatregelen genomen... tegen clubs als Venerbahce en Trapsonspoor. Beide clubs zijn betrokken bij een groot omkoopschandaal. De nummer 1 en 2, want daar gaat het om van afgelopen seizoen... vrezen mogelijke gevolgen voor hun deelname aan Europees voetbal. Colette van Nuenen was gisteravond bij Murat en Mutlu Erol in Enschede. Zij zijn fans van het Turkse voetbal en eigenaars van de website turksvoetbal.net. Vandaag zijn er ruim... Uh, hoeveel? 20? 20, 22 aanhoudingen verpleegd in Istanbul. Waarbij de voorzitter van Trabzonspor is opgeroepen door de politie. En dan zien we beelden van uh, mensen die uh, opgepakt zijn in dit schandaal. Ja, klopt. Twee neven, allebei voetbalfans. Ik ben voor Fenerbahce, ik ben voor Bicitas. En jullie zitten dus nu niets anders te doen dan Turkse televisie te kijken. En Turkse internet te kijken en gewoon het nieuws te volgen. Ja, ik volg uh, als Badje fan volg ik, uh, 24 uur echt het uh, nieuws. Misschien wil je niet geloven... Uh, ik ben echt een fanatieke fan vanaf 1991. En zondagavond, dus werd de voorzitter van Fenerbahce dus uh, in voorrest uh, gebracht. Uh, voor zes maanden, als het goed is. Echt, geloof mij, maar ik kon tot smorgens een uur of zes, zeven niet slapen. Je had het nooit verwacht? Nee, ik wil het niet geloven. Absoluut. Niet. Jij moet het? Um, eerlijk gezegd, Fenerbatje vorig uh, seizoen uh, de laatste uh, 18, van de 18 wedstrijden, volgens mij, 17 uh, ervan hebben gewonnen. Het kan het best zijn als ze uh, betrokken zijn bij een omkoopschandaal. Hier maken jullie zeker ruzie over hè, als ik er niet bij ben. Uh, ja, maar kijk, als het daadwerkelijk echt zoiets is... en als ze, echt, als ze echt hebben geknoeid met wedstrijden... voor mijn pad mogen ze dan wel een straf krijgen. En blijf je dan nog fan? Tuurlijk. fan Arbachev, fans, leider hieronder. En uh, ja, een, een, een rijke vent die gaat straks de gevangenis in... En uh, ja, wij leiden eronder en hij niet, denk ik. Ik wil nog een kleine mededeling geven. We zijn zojuist kwart voor negen... Uh, maandagavond zijn er zojuist nog een keertje... Uh, ja, nog twee bestuursleden van Trabzonspor uh, zijn opgegaan. Dat opgepakt. zie je nu ondertussen op de televisie ja. voorbij. Komt. Ja, dat is live. Dat is ook live. Dus het uh, totaal uh, personen van Trabzonspor komt bijna tot vijf. Vier of vijf. Vier ja, vier vier of vijf. vijf ja. En zo blijft het uh, nieuws zich ontwikkelen in de loop van de avond. Dit moet je net zien als een uh, ladder in een panty, zeg maar. Als het eenmaal los is gekomen, gaat het in één stuk door. En vorige week was de eerste golf. Uh, deze week is de tweede golf. Ik denk dat uh, volgende week... Dat, de golf komt en dat dan Galsteray ook aan de beurt is. Alhoewel ze wel een heel slecht seizoen achter de rug hebben. Maar ik denk wel dat, uh, dat Galsterij ook in dit spel zit. Want zij, zij zijn ook een van de grootmachten van de, de Turkse voetbal. Hoe verziekt is het Turkse voetbal? Van de ene kant kan het ook wel goed zijn. Want stel je voor als ze zoiets hebben gedaan... Um, is dit een hele mooie kans voor het Turkse voetbal... en ook voor Turkije om een, uh, een, een, een, een, zeg maar met een schone lijn te beginnen... Uh, volgens mij gaat het om een, een politieke, politieke beslissing die van bovenaf is genomen. In de zin van, uh, er is een nieuwe wet uitgekomen voor het voetbalwet... die ervoor zorgt dat mensen die uh, schuldig zijn... dat ze de bak in kunnen worden gestuurd. Daar maakt de overheid nu volop gebruik van. En gezien, gezien Turkije ook in de Europese Unie en zo wil komen... willen ze met deze actie laten tonen... dat Turkije een modern land is geworden en aan het worden is. Dat vind ik niet. <laughs> nee, dat vind ik absoluut niet. Ik denk zelf persoonlijk... Dat ze gewoon één of twee personen de bak gaan insturen en daarmee wordt er gewoon opgehouden. Voetbal draait alleen maar om geld. Geloof mij maar, ze gaan verder je echt niet laten degraderen. Waarom niet? Puur om het geld. We hoorden Moerat en Moedlou Erol in NSGD. Colette van NUNE sprak met. Bijna half negen nog even naar Groot-Brittannië, want het Britse afluisterschandaal begint zo langzamerhand ongekende vormen aan te nemen. De nieuwste onthullingen raken het hart van de Britse macht. News of the World bestaat al niet meer, maar de beerput van de schandaalkrant staat nog wagenwijd open. The News of the World phone hacking scandal has widened dramatically With new evidence suggesting that senior royals, the Queen News of the World zou een lijfwacht van de koninklijke familie hebben omgekocht... om zo aan geheime nummers van de royals te komen. Ook zijn er aanwijzingen dat de telefoons van kroonprins Charles en zijn vrouw Camilla... daadwerkelijk zijn afgeluisterd. Een ernstige schending, zegt deze oud-medewerker van de Queen. We don't know the full facts, but if, as is alleged, somebody has taken money... to disclose telephone numbers, not only the royal family... but the people who work with them and for them and their friends... then it's an appalling breach of security. Maar het schandaal lijkt zich ook nu naar andere kranten te verspreiden, zoals de Sunday Times. Deze toch wel ja, deftige zondagskrant zou de bankrekening gehackt hebben van oud-premier Gordon Brown. En ook de Sun had het op Brown gemunt. De schandaalkrant zou het medische dossier van zijn chronisch zieke zoon hebben gestoot. Net als News of the World zijn The Sun en The Sunday Times kranten uit de stal van Rupert Murdoch. Nu het schandaal verder uit de klauwen groeit, komt ook premier Cameron verder in het nauw door zijn indige banden met de Murdoch clan. Hij kreeg dan ook de volle laag omdat hij afwezig was tijdens het debat in het lagerhuis over het afluiserschandaal. En na we hebben gehoord en de vragen left unanswered, we weten we dat het de prime minister hier vandaag today. De oppositie eist ook dat de geplande overname van betaalzender Sky door Murdoch wordt geblokkeerd. De regering was in ieder geval bereid dit te doen. immediate effect, and we'll be to them this De overname is nu doorverwezen naar de mededingingsautoriteit, en dat betekent minimaal een uitstel van een half jaar. De beurzen denken dat de deal helemaal niet doorgaat, zoals deze analist voorspelt. The Sky B share price only a week or so ago was up at eight pound fifty. Now the share price, on the back of all the revelations that's come out about News of the World, has tumbled all the way down from eight pound fifty to about the 7. pound level. And what that tells us is that the city no longer expects the takeover to go through. De aandelenkoers van Sky is stevig gedaald en dat is misschien wel symbolisch voor de kansen van Rupert Murdoch. Nog niet zo lang geleden vocht de politici om bij hem in de gunst te komen. Maar dat tijdperk lijkt nu voorbij te zijn. Onze correspondent in Londen, Arjen van der Horst... over de jongste ontwikkelingen, over het afluisterschandaal... leest u op het weblog Londen, dat vindt u op nos.nl. Hallo, ik ben Anita Witsier. In KRO Memories laat ik vroegere geliefden elkaar opnieuw ontmoeten. Maar als de KRO niet genoeg leden heeft... kunnen we geen KRO Memories meer maken...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 ho 1 het NOS journal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 Er is nog geen overeenstemming over de manier waarop de banken moeten meedoen. De ministers van Financiën spraken ook over Italië. Beleggers zijn bang dat het land Griekenland achterna gaat, maar volgens minister De Jager van Financiën wordt Italië geen tweede Griekenland.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 Het Baanstadziekenhuis in Rotterdam heeft de regels voor het indammen van infecties overtreden. Zo werd een patiënt pas na zeven weken geïsoleerd, terwijl dat eigenlijk meteen had moeten gebeuren, zegt directeur gezondheidszorg Rinke van der Brink. Bij die patiënt in kwestie is uh, eind januari een uh, multiresistente bacterie vastgesteld en die is half maart pas geïsoleerd. En dat was een patiënt die verder niet zo ontzettend ziek was. Dus die heeft al die tijd door het ziekenhuis gelopen... is op bezoek gegaan bij mensen die ze kenden. Kortom, die heeft rondgelopen en heeft die bacterie uh, kunnen verspreiden. En het Maastad ziekenhuis zelf zegt dat de regels wel zijn opgevolgd. Frankrijk versnelt de terugtrekking van zijn troepen uit Afghanistan. President Sarkozy heeft dat bekendgemaakt... bij een onverwacht bezoek aan dat land. Nu zijn er nog 4000 Franse militairen in Afghanistan. Eind volgend jaar moeten dat er duizend minder zijn. Alle projecten waar de Noord-Hollandse oud-gedeputeerde bij betrokken is geweest, projecten worden doorgelicht. Dat heeft de provincie besloten, naar aanleiding van onregelmatigheden bij de aanleg van een bedrijventerrein. VVD'er Hoijmaijers tekende daarvoor een geheime overeenkomst met de projectontwikkelaar. De PvdA in Noord-Holland is blij met het onderzoek. Daar komt te veel naar boven borrelen en dat ruikt niet lekker, om het zo maar eens te zeggen. En dat heeft ertoe geleid dat we gedeputeerde staten hebben gevraagd: wat gaat u daar nou aan doen? En die hebben aangekondigd: de actie Schoon Schip. En hebben beloofd dat alles uit die periode kritisch wordt bekeken. Zodat we tenminste het gevoel kunnen hebben dat we alles weten. En als dingen fout gegaan zijn, dat we daarin kunnen optreden. Ex-gedeputeerde Hoijmaiers is al een jaar lang verdachte in een fraudeonderzoek van de Rijksrecherche. In de Duitse politiek is grote beroering ontstaan over de mogelijke diefstal van bouwtekeningen van het nieuwe hoofdkwartier van de geheime dienst, de BND. Alle partijen eisen opheldering. Het imago van de geheime dienst is in het geding, zegt dit lid van de Bondsdag. Dat is een zeer ernste aangelegenheid. Het staat immerhin het Ansehen des Bundesnachrichtendienstes op het spel en de veiligheidsinteressen des landes. De regering heeft snel duidelijkheid beloofd en dat nieuwe BND hoofdkantoor kost anderhalf miljard euro.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 Ik heb nog nooit in een vluchtelingenkamp mensen in zo'n grote aantal en in zo'n dramatische situatie Kinderen met hoge niveaus van people mensen met veel ziektes, mensen uitgeput. De VN-commissaris roept de internationale gemeenschap op om snel in actie te komen. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment is het overal droog en er trekken wolkenvelden over het land. De temperatuur is al licht aan het stijgen en ligt nu tussen 15 en 17 graden. Nou, vanochtend komt de zon nog even tevoorschijn. Het blijft overal droog, maar vanmiddag komt er verandering in. Want vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en de zon krijgt het dus ook steeds lastiger. Later vanmiddag volgen er in het zuiden al een paar buien. Uh, het wordt zo'n 20 graden op de wadden vandaag tot lokaal 27 in Limburg. En daarbij staat er een uh, matige wind uit het noordoosten. Nou, vanavond dan, uh, neemt de buigheid verder toe. Het hele land krijgt dan ook met buien te maken, stevige buien. En plaatselijk kan er ook flink wat neerslag vallen. De wind uh, neemt ook toe in kracht. En vooral vannacht komt er een uh, stevige wind te staan. Aan de kust een krachtige tot harde wind, zo'n windkracht 6 tot 7. Morgen woensdag, dan is het bewolkt. De buien die trekken wat verder weg, maar van tijd tot tijd kan er nog steeds regen vallen. Met een graad of 18 is het een stuk frisser dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie. Op de A6 Muiden richting Lelystad. 3 kilometer file tussen Almere Buiten-Oost en Lelystad door een ongeluk. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam. 6 kilometer tussen Comedy en Oostzaan. Op de A10 Ring West richting Ring Zuid zijn bij Westpoort alle rijstroken weer open, trouwens. De file daar is opgelost. En op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de randweg Dordrecht 5 kilometer. Een idee voor iedereen die slimmer wil sparen. Sparen gaat veel beter als je een concreet doel voor ogen hebt. Zo spaarde Rabo-renner Robert Geesink vroeger voor één doel.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 Toer ontwakt spectacle de la NOS. Nou, hopelijk is iedereen uitgerust. We mogen vandaag weer uh, op de fiets. De renners gaan van uh, Aurillac naar Carmo, naar het zuiden. Julippens, goedemorgen. Goedemorgen. Ben je ook uitgerust? Ja, zeker volledig. Oza. Het voordeel van de rustdag. We werken wel door, maar uh, het is wel eventjes <laughs> een dagje zonder, uh, zonder koers. Hey, het heeft Dat een, maakt het uh, toch wel een stuk rustiger. Het heeft een weekje geduurd, maar uh, we hebben het eerste dopinggeval. Wat weet je ja. daarover? Uh, Kom op, een goede renner. Een uh, Rus die al uh, ja, flink wat jaartjes mee rijdt in het peloton heeft uh, in een uh, verre verleden nog bij Rabobank gereden. Met name bij de opleidingsploeg van uh, Rabobank. En is daarna uh, ja, her en der de wereld ingetrokken als wielrenner. Een hele goede wielrenner die uh, met name op uh, grote kampioenschappen, wereldkampioenschappen, Olympische Spelen toch altijd uh, van voren heeft gereden. En uh, meermalen ook op het podium heeft gestaan. Uh, in de, de, de, de, de andere wedstrijden waarin hij niet in het shirt van zijn land rijdt... ja, was hij altijd wel opvallend, viel hij vaak aan. Maar ja, winnen, dat, uh, dat gebeurt er nooit. Maar hij is wel de eerste, inderdaad, deze Tour, die uh, gesnapt is. En daarna gelijk uit koers genomen en ontslagen ook nog door zijn werkgever ja. Katusha. Maar uh, Gio, uh, hij heeft geen stimulerend middel genomen. Wat dan wel? Nee, nee hij heeft een vochtafdrijvend middel genomen, HCT... En uh, dat staat op de lijst, omdat het gebruikt kan worden om uh, dopinggebruik, dus andere dopinggebruik, stimulerend uh, dopinggebruik te, te maskeren. En uh, ja, als als een middel op de lijst staat en uh, je hebt het in je lichaam, ja, dan is het heel simpel. Dan mag je niet meer verder koersen. Dan heeft de UCI uh, om vanwege de aard van het middel, kijk, als het nou EPO was of CERA of noem het allemaal maar op uit koers gehaald. Maar ze hebben dus de ploegleiding van Katusha, dat is een ploeg, de Russische ploeg, die hebben ze geadviseerd uh, haal hem alsjeblieft uit koers vanwege de ethiek van uh, de Tour de France en uh, dat, dat hebben ze gedaan en inderdaad ze hebben hem meteen uh, ontslagen of in ieder geval op non-actief gezet. Gaan we deze kolomne eigenlijk missen in de Tour? Was die belangrijk? Mm, nou ja, wat ik al zeg, het is een aantrekkelijke renner en, en eigenlijk Overal waar hij rijdt, uh, hebben we hem wel eens een keer van voren gezien rijden. Het is echt een beetje zo'n zo aanvaller tegen het einde van de koers. Maar wat ik al zeg, meestal stranden die aanvallen in uh, schoonheid. En uh, wordt hij uiteindelijk weer teruggepakt in het peloton. Dan naar de koers. Vaak is er na een rustdag een loodzware etappe. Is dat vandaag ook zo? Ja, valt tegen vandaag. En, uh, en morgen eigenlijk ook. Het zijn wel lastige etappes, want we rijden nog steeds... Uh, ja, door, door, door, door het centraal massief, de uitlopers daarvan. Het uh, wordt allemaal wel steeds minder zwaar. En uh, we krijgen twee coaches van de derde categorie en twee coaches van de vierde categorie. Het zou wel een dag weer kunnen zijn voor een vluchtelsgroepje, zoals we dat ook uh, in het groepje met uh, Johnny Hogeland eergisteren hebben gezien. Maar sta ook niet raar te kijken als straks een compleet peloton hier aan de finish komt in Caramon en we gewoon een massasprint krijgen. Geo Lippens over de Tour-etappe vandaag naar Caramon. U hoort hem uitgebreid vanmiddag in Radio Tour de France. Langs de route van de Tour de France. Paul Sanders. Paris aux yeux de filles, pour les filles. Wilrennen is tegenwoordig een wetenschap geworden. Er zijn bedrijven die miljoenen investeren in bijvoorbeeld een fiets. Zo zijn de fietsen de afgelopen jaren stevig veranderd. Ze zijn aerodynamischer geworden en ze zijn sneller geworden. Geert van den Meulenbroek is de chef-techniker van de vakantse wijkblok. Ze hebben de aerodynamica heel hard verbeterd door de, de remmen te integreren in het frame. Geen remblokjes meer, normaal op de voorkant, maar heel ergens anders. Uh, alles zit meer verborgen uh, achter het frame. En geïntegreerd in het frame. Er staan geen losse geremhoeven meer op. Voor een renner is dat een heel grote evolutie. Want het heeft heel lang geduurd dat, voordat iemand dit aandurfde. Ja, dat is natuurlijk heel nieuw. Iedereen vindt het heel mooi en, uh, en heel spannend. Maar nu gaan ze ermee rijden en gaan ze dat allemaal testen. En de goedkeuring, uh, de goedkeuring geven ervan. Maar, maar volgens mij moet dat heel goed werken. Er zijn drie dingen die deze fiets meer aerodynamisch maken. Dat is de, de nieuwe... Airflow, vork, die uh, de windsnelheid, de, alle, de aerodynamica, rond, de wind rond het frame beter laat draaien. Er is, er is ook een speciale coating aan. De fast. Dus de, dus de lak van de fiets maakt de fiets ook sneller? De lak van de fiets maakt de fiets ook sneller. En die speciale aerodynamische strips ook nog eens. Ja. Wij kennen dat in Nederland misschien wel het beste van de schaatspakken. Die dat hadden de... dat ook, die strips. Dat heb je dus ook op fiets. Dat hebben mee op de fiets. Die, die aerodynamische strips. Ja, maar de coating, de coating is ook heel speciaal en ook de, de is sneller. En ook de renners worden op een hele andere manier behandeld. Dat gaat niet meer met alleen maar massageolie en een paar pleisters. Nee, het gaat met high-tech spul, ontwikkeld door de NASA. Eva Kudoot is fysiotherapeut. Thomas de Gent ligt op bed met een soort van, ja, een, een soort van brace om zijn been. Wat is dat voor iets? Ja, ze noemen het een game ready is eigenlijk een apparaat wat koude en compressie combineert. En we hebben, zoals we dat noemen, wraps om zijn heup in dit geval om zijn bovenbeen heen gedaan. Om tegelijkertijd koude en compressie te kunnen geven. En wat doet dat met het lichaam? Uh, aan de ene kant gaat het zwellingen tegen. Uh, het vermindert pijn. Het geeft ook een directe afkoeling. Dus als je meer de wraps hebt, dan vermindert het ook zijn lichaamstemperatuur. En wij hopen dat hij door minder pijn minder zwelling uh, sneller en beter hersteld? Uh, werkt het? Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Werkt het? Doet het iets voor je? Ik heb toch uh, nu bijna iedere dag twee keer een behandeling aan mijn schouder gehad. En uh, de pijn aan mijn schouder is toch bijna volledig weg. Aan mijn lies heb ik niet altijd de behandeling gehad. En ik voel toch verschil dat die lies iets minder uh, rap herstelt dan, uh, dan mijn schouder eigenlijk. We hebben het altijd over goede benen of over slechte benen. En wij zijn natuurlijk gaan kijken als totale medische team. Van God, wat kunnen wij nou voor jullie doen om jullie zo optimaal mogelijk te laten herstellen. Met zo min mogelijk inspanning. Maar de jongens komen aan naar de koers, ze zijn gefinished, ze zijn moe. Hè, ze gaan lekker douchen, ze kunnen liggen op de bank. Ze krijgen direct eten en drinken. We hebben onze eigen kok dus we hebben echt goede voeding voor ze op de bus en ze kunnen gewoon lekker op de bank gaan liggen, maar koppelen het apparaat aan. Ze krijgen direct de koude compressie, dus je gaat direct eigenlijk het vocht afvoeren. Je gaat zorgen dat de circulatie daar nog goed opkomt. Je geeft direct koude. Dus de lichaamskerntemperatuur kan dalen, dus ze zijn direct aan het herstellen. Dus recuperatie tijdens de transfer naar het hotel. Dus dat is super hè. Adem aan. Zo dadelijk sportpsycholoog Rico Schuijers over het moreel van de renners... en de zenuwen in het peloton. Eerst naar Erwin de Hardhoes op de weg, Erwin. Nou, de ene file op de ring van Amsterdam is net opgelost na een ongeluk... en de andere is alweer ontstaan op de A10-ring zuid richting ring oost. Tussen Sloten en de Rij daar staat vier kilometer na een ongeluk... er zijn daar twee rijstroken dicht. Dit is de Tour Ontwaakt. Het Marcel Oosten en Lara Rentse Het is dus kwart voor negen en dan nu. De Radio1 Tour Top 100. Zing! Nummer 58. Et nu, maintenant, que vais-je faire?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 Peux rien, même Paris crève dans lui, toutes ces rues me tu. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire.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 je me si une fleur Et pas de pleurs Au moment de L'adieu Je n'ai vraiment Plus rien à faire Je n'ai vraiment Nummer 58 in de toer top 100, E-Mentenaal van Zibebico. De eerste week van de Tour de France was een uh, ware veldslag. allerlei valpartijen, we hebben botbreuken gezien, aanrijdingen. Johnny Hoogeland die weliswaar de trui heeft, maar ook 33 hechtingen in zijn billen en benen. We gaan praten met uh, sportpsycholoog Rico Schuiers. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat was een hoop tegenslag, vooral ook voor de ploeg. Kun je daar als renner eigenlijk vooraf op voorbereiden? Nou, dat is wel heel erg moeilijk om op, op deze grote aantallen valpartijen en dergelijke voor te bereiden. Maar als je wielrent, weet je ook wel dat het erbij hoort. Dus op zich ja, lijkt het me dat je uh, verwachtte dat er helemaal geen valpartijen komen, is ook een beetje irreëel. Ja. Maar met 60 km per uur het prikkeldraad ingaan en dan 33 hechtingen krijgen, daar kun je ook niet van uitgaan dat dat erbij hoort. Krijg je een renner weer zover dat hij erin gaat geloven? Uh, als ik uh, de uitspraken van Hogeland uh, lees vanochtend in de kranten... Dan, uh, dan gelooft hij erin, hoewel hij wel reëel is... om te kijken van wat de pijn met zijn lichaam doet. Ja. En hoe die dan uh, uh, ja, reëel kijkt of hij dan uh, verder kan of niet. Ja, maar maar kun je, ja. moet je en kun je op zo iemand... Hogeland is misschien wel een uitzondering... maar op zo iemand inpraten, zodat hij dan toch weer opstapt? Nou, in zo'n geval is het belangrijk om het, om het, uh, het hogere doel duidelijk te krijgen... Zij dus heeft uh, een doel gehad bij het starten van de Tour... om te kijken van of hij misschien de bolletjes thuis zou kunnen krijgen... of een klassement of een etappe zou kunnen winnen. En op het moment dat je uh, gedemoraliseerd zou kunnen raken door zo'n uh, zo val... dan uh, is er eigenlijk de manier om dan weer terug te gaan naar dat hogere doel... van waar deed ik het ook alweer voor. En dat haalt dan weer de energie naar boven om weer verder te kunnen gaan. Mm. Er wordt ook gesproken over um, het zenuwachtige rijden in het peloton. Een onrust die er is. Hè? Mensen, mm -hmm. Renners verliezen wat vertrouwen in. Wat dat gedoet zeker eromheen. Andere renners die vallen. Hoe voorkom je ja. als renner dat dat in je hoofd gaat rondspoken? Dat dat invloed heeft op je prestaties? Nou, dat is wel een hele lastige. Want als de, de vijf man die om je heen fietsen. als je die niet vertrouwt op hun uh, stuurmanskunst. En, en dat die gaan kwakken. dan, dan wordt het wel lastig. Um, ik, ja, ik denk dat de, de renner ja, zal moeten vertrouwen op zijn eigen stuurmanskunst en op zijn eigen rust. Uh -huh. Maar het, het, dat het vertrouwen in, in het peloton uh, minder is in elkaar, dat, dat, ja, dat lijkt me evident. En daar is volgens mij ook niet zoveel aan te doen. Nee, is dat, wat, dat is groepspsychologie nee. eigenlijk hè, wat daar speelt. Ja, je krijgt dan een soort collectieve angst. En zeker als je met z'n allen hard naar beneden gaat. Kijk, je, wielrennen is, is, is, is bijzonder omdat je zowel uh, collega's bent. Hè, je hebt elkaar nodig soms in, in ontsnappingen. En je bent elkaars concurrent. Dus je, uh, uh, ja, dat geeft altijd een speciale dynamiek. En als, de, als je bang bent dat de ander uh, niet kan sturen... Ja, dan ga je daar toch liever niet bij in de buurt zitten... want hij zou jou eens mee kunnen nemen in een val. En dat dat erin sluipt als je om je heen mensen ziet vallen... is, is dat onvermijdelijk? Uh, ja, dat, dat is onvermijdelijk. Ja, als je, uh, uh, want dan ga je je zitten voorstellen hoe het is als jij zou vallen... Ja. Ja, en, en de, de, de angst voor die pijn en de angst voor de uitval... of voor een botbreuk, die, die kan er dan voor zorgen dat je juist verkrampt. Ja. En daardoor wordt de kans weer groter dat je zelf een, een beslissingsfout maakt... of een stuurfout maakt. Ja, want je ziet het gebeuren en dan denk je niet meer van... nou, mij gebeurt dat niet. Nee, je, je kunt wel zeggen van... nou ja, ik probeer op de fiets te blijven zitten... En, en ik doe alles wat ik kan om goed te kunnen sturen. Dan wordt de kans wel het kleinste om, om te vallen... Maar het, uh, dat, het, dat het vertrouwen minder is uh, in elkaar, dat, uh, ja, dat, kan ik, dat lijkt me duidelijk. Sportpsycholoog Rico Schuijers, hartelijk dank voor uw uitleg. Oké. Okay. Goedemorgen. Goedemorgen. Le Tour de France de 2011. Ici Jeroen Willaert. Het is de kopgroep voor de kopgroep. Een stel renners dat elke etappe weer met een voorsprong van dik een uur vooruit rijdt. Toch komen ze nooit in het geel. Omdat ze in de reclamecaravaan de rood-witte kleuren van Vitel verdedigen. een van de trouwe sponsors van de Tour. Producent van Zuiver Water. Het is de komische equipe van ploegleider Vincent Bartot, een Fransman die in 1989 zelf wel een aantal dagen in de gele trui heeft rondgereden... en er niet uitziet alsof hij het elke dag bij mineraalwater houdt. De hele etappe lang trappen zijn garçon rond op fietsen gemonteerd op aanhangers. Ze vormen een opvallend collectief in de commerciële carnavalsoptocht. Vandaag staan ze weer aan het vertrek in Aurillac... Stad van straatkunst à la Oerol. De karavaan van zestig bondbeschilderde vrachtwagens... die de deugden van een drankje, ondergoed of afvalemmers uitbraken... biedt een beschamende aanblik. Het schreeuwt, speelt slechte muziek, het is lelijk, het is droevig, het is verschrikkelijk. Het is de vulgariteit van het geld. Het is een oordeel over de caravaan, opgeschreven op 9 juli 1935... door verslaggever Pierre Bost voor het Franse periodiek Marianne. De caravaan publicitaire was toen vijf jaar oud... als creatie van tourbaas De Grange... die had gezocht naar alternatieve geldstromen... om de macht van de fietsfabrikanten te breken... die in de jaren 20 de ronde met hun ploegen naar hun hand hadden gezet. Anno 2011 wordt de zakenstoet door menig opvolger van Bost nog steeds als een gedrocht gezien. Maar voor het publiek blijft het een heerlijk voorafje. Het is een hele tour op zich om er doorheen te slalommen. Hij is zo'n 4 kilometer lang... En het kostte me vorige week zo'n 45 kilometer om na de jongens van Vitel langs de grote hamsters en konijnen van Nesquik te komen. De smurven van de nieuwe 3D film, de rijdende mobieltjes van Alcatel, de wasmiddelenpraalwagen waarop de presentatoren er een gay parade van maken. Tot de koploper, de voorste wagen van Crédit Lyonnais, de sponsor van de gele trui met een grote gele renner op het dak. Het is een verleidelijk, vermakelijk, ergerniswekkend business gedrocht. De caravan. Er zijn kinderen omgekomen bij het graaien naar de uitgestrooide prolaria... en daarom zijn de veiligheidsmaatregelen verscherpt. Nog nooit heeft de reclamestoet renners omvergereden, gereden... wat die Franse televisieauto zondag deed met Juan Antonio Flecha en Johnny Hogeland. Het was geen reclame voor de Tour. Ook omdat de beelden worden herhaald met de frequentie van boodschappen... voor een merk die geen mens op den duur meer kan harden. Lelijk, troevig, vulgair. Het was geen wonder dat Christian Prudon er op de rustdag niets meer over kwam zeggen. De excuses zijn gemaakt. Nu is zwijgen de boodschap. Het zijn de renners die weer reclame moeten maken voor de Tour. Les tweets du Tour rabo Robert Geisink laat op de rustdag Twitter voor wat het is. Alleen in de ochtend uh, heeft hij het even gedaan. Genieten van een welverdiende rustdag na een week van meer dan 1400 kilometer... na een uurtje fietsen, nu even rust. Frank Slek laat zich voor het slapen gaan nog wat inspireren. Hij twittert, just read a great sentence. Aim for the moon, even if you miss it, you will land among the stars. Hmm, ja. Ga voor de maan, als je die mist, dan land je tenminste nog tussen de sterren. Een Fransman Thomas Hoekler start vandaag in het geel... en al is het misschien maar voor één dag. Een nieuwe trui betekent vaak ook nog een nieuwe fiets. Op Twitter de foto's van zijn gloednieuwe gele... Uh, Conago is het. Het commentaar Sweet Ride, fijn apparaat... ...en een imaginative met Very Yellow. Weinig verrassend, maar wel erg geel. ook Johnny Hogerland is nog steeds veel besproken op Twitter. De renner die zondags zwaar ten val kwam... ...twittert zelf niet, maar we weten dat hij vandaag... ...in ieder geval aan de, aan de etappe wil gaan beginnen. Al is er bij deze Twittera wat onduidelijkheid. Als een wielrenner opstapt, stapt hij dan op of af?